9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Rutte reageert opgetogen op de afspraken in het bezuinigingsakkoord. Hij prijst minister De Jager en de vijf fractieleiders... voor wat hij een prachtige prestatie noemt. Volgens Rutte is het heel belangrijk dat de rekening van de crisis... niet wordt doorgeschoven. En de financiële markten kunnen zien dat Nederland... dit soort problemen het hoofd kan bieden. De Tweede Kamer debatteert nu over de afspraken... die VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben gemaakt... In de brief van minister De Jager daarover staat dat de maatregelen moeten leiden tot een begrotingstekort van precies 3%. Het pakket bestaat onder meer uit verhoging van de BTW, een crisisheffing voor hoge inkomens, beperking van de hypotheekrenteaftrek, snellere verhoging van de AOW-leeftijd en versoepeling van het ontslagrecht. Op ontwikkelingssamenwerking, passend onderwijs en de persoonsgebonden budgetten wordt niet bezuinigd.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 De Japanse keizer Akihito wil niet begraven worden, maar gecremeerd. Daarmee breekt hij met de keizerlijke traditie van het land. Een woordvoerder van het paleis zegt dat de keizer, die 78 is... de rouwtradities wil moderniseren. Daarom kiest hij voor crematie, zoals een meerderheid van de Japanners ook al doet. Ook wil Akihito dat de plechtigheden na, na zijn overlijden... het dagelijks leven minder verstoren. De rouwplechtigheden in 1989 voor keizer Hirohito duurden 48 dagen.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 Zometeen hier naast mij Bert van Sloot of zometeen. Hij zit er gewoon. En hij volgt integraal het hele debat in Den Haag over het akkoord. En zodra het spannend is, dan schakelen we onmiddellijk naar hem over. Dus dat hoor je in BNN Today. We gaan het ook hebben over deze serie. If you're terrified, you're going to lose your audience. You're one pitch meeting away from doing the news in 3D. We're going to do a good news show and make it popular at the same time. What could possibly go wrong? De nieuwe serie van scenario-schrijver Aaron Sorkin. En die ken je van The West Wing en A Few Good Men. En van The Social Network. En die heeft nu een nieuwe televisieserie. The Newsroom. Straks uh, NOS' Rick van der Westerlaak is groot fan. En die vertelt er hoe dol enthousiast hij is dat die, film, dat die serie bijna uitkomt. Wil je wat anders kwijt? Dat kan via Twitter. @bnntoday. En wil je ons zien? Dat kan via radio1.nl. De week. Today's Topics. Ja, zie je, yes. En we beginnen met nummer 5. poor, poor, poor. Door naar het spoor, want bij Utrecht zijn gisteren bijna twee treinen op elkaar gebotst. Dat schrijft minister Schults van Hagen van Verkeer in een brief. Aan de Tweede Kamer. Een stoptrein is waarschijnlijk Sorry. door een rood sein gereden... en heeft daarna een wissel kapot gereden, open gereden. Die open stond voor een werktrein die vanaf de andere kant naderde. En dat is al de tweede keer dat er deze week een trein door een rood sein heen rijdt. De verkeersminister voelde al nattigheid en schreef maar meteen een briefje naar de Kamer. Volgens Schulz kwam het niet tot een botsing door een noodremming. Bij de vakbond zijn ze er wel een beetje klaar mee. Nou ja, dat is natuurlijk rampzalig dat dit zeg maar de tweede keer in één week is. En nou, het is natuurlijk goed af... Afgelopen, wat had natuurlijk ook weer verkeerd kunnen aflopen. En uh, ja, het is onacceptabel voor, uh, voor, voor, voor, voor de reizigers. Ja, het imago en de, en de veiligheid uh, is natuurlijk nu wel voor de sportsector enorm in geding. Enzovoort, enzovoort. Je kan geen cliché bedenken of het slaat er wel op. En dus moet er wat gebeuren. Er wordt niets gedaan aan uh, de ATB uh, vernieuwde versie. Uh, die, die ligt op 1200 plekken bij zijden. Maar op 3800 plekken is er niet aanwezig. En daar gebeurt op dit moment helemaal niets aan. Maar dat is ook een investering. Ja, maar nou, gelukkig bulkt de overheid tegenwoordig van het geld, dus dat zal dan wel goed komen. En zo niet, oh ja dan en oh dan. Wij willen binnen 24 uur nu een toezegging. En maken. anders? De minister en anders. Nou, Daar gaan wij uh, morgen al met onze leden in gesprek... om te kijken of we dat af kunnen dwingen met, met actievormen. vormen. Ja, ProRail neemt op korte termijn al maatregelen... om te voorkomen dat er weer treinen door rood gaan rijden. Overigens, de directie van ProRail zien af van hun bonus. Dat is goed natuurlijk, kan ook niet in deze tijd. Ze hoeven niet op een houtje te bijten. Vanaf 2013 krijgen ze wel elk jaar een salarisverhoging van 16%. Dan op nummer 4. Charles Taylor stond vandaag voor het speciale hof voor Sierra Leone. I will ask the accused Mr. Taylor... Would you please stand for the verdict of the Trial Chamber? Ja, het hof vindt dat oud-president Charles Taylor van Liberia schuldig is aan oorlogsmisdaden. En dan moet je denken aan moord, aan ontvoering, verkrachting en natuurlijk vooral ook de verminkingen waarmee die oorlog bekend is geworden. Het afhakken van armen en benen. En volgens de rechters is bewezen verklaard dat die rebellen wapens kregen van Taylor in ruil voor diamanten. En Taylor wordt nu aangerekend dat hij die wapens heeft verschaft terwijl hij kon weten wat voor gruwelijkheden daarmee begaan zouden worden. En dat hij niets heeft gedaan om dat te voorkomen. Op 30 maar hoort te telen welke straf hij krijgt. Dan op drie, het omstreden gedicht Foute Keuze... wordt toch niet voorgedragen bij de dodenherdenking op de Dam. Het gedicht zou worden voorgelezen door een vijfdejarige jongen... en gaat over Dirk Siebe, een jongen die de verkeerde keuze maakte... door zich aan te sluiten, uh, uh, aan te sluiten bij de Waffen-SS. Die kant van de oorlog is nooit verteld En is natuurlijk achteraf is het makkelijker om te zeggen... welke keuze goed of fout is geweest. En uiteindelijk levert de oorlog eigenlijk alleen maar voor op... En met, uh, met dit gedicht heb ik dat proberen te vertellen. Het CD en het Nederlands Auschwitz-comité zag dat gedicht helemaal niet zitten. En vooral niet op 4 mei. Degene die bij de Waffen-SS is gegaan... een, een nazi-regiment wat verschrikkelijke oorlogsmisdaden heeft gepleegd... dit is geen gedicht wat je moet lezen op de, op de herdenking... waarbij we de, de slachtoffers van de slachtingen... gedurende de Tweede Wereldoorlog herdenken. En dan is er geen plaats om iemand te herdenken die die keuze heeft gemaakt. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zegt dat het nooit de bedoeling was... om de nationale herdenking te verbreden door ook de daders te gaan herdenken. En dan 1 en 2. Op die plekken de politieke situatie in ons land. Het zijn spannende dagen. Even een korte samenvatting. Ronald Veerman, welkom. Hey. De coalitie is geklapt. Dat betekent dat er geen 14 miljard bezuinigd hoeft te worden. Ik zou zeggen, goed nieuws. Ja, dat denken wel veel mensen. Maar dat is dus niet zo. We geven namelijk nog steeds knetter veel geld uit. En er komt maar verdomd weinig binnen. En dus moet er bezuinigd worden. Hoe dan ook. En dus gingen er een aantal partijen maar eens een keertje met elkaar babbelen. Dus die gaan we later heel hard nog in ons gezicht terugkrijgen. Jo, dat kun je wel zeggen. Vriendelijke nieuwsvriend. Er was een soort van pensioenakkoord. Dat staat nu ook op losse schroeven. Wanneer gaan we nu wel met de pensioen? Dat is nog even een beetje de vraag. We gaan zo even de wandelgangen in. Maar goed, ik hoor dat je er wel met je zin in hebt dat pensioen. Alleen de partijen die nu aan het praten zijn, die willen die pensioenleeftijd weer een stuk sneller omhoog hebben. Dus de kans is groot dat eigenlijk de pensioenleeftijd nu eerder verder omhoog gaat. Hm. Ja. Ja. ja. ja. Oké, okay, nou tot slot. Uh, Oké, okay. dankjewel, Ronald. Ja er een beetje bij. is sinds gisteren weer een volledig nieuwe situatie. Alles ligt ineens open. In de wandelgangen van de Tweede Kamer loopt iedereen heen en weer. Lastig voor een journalisten om alles te volgen, want je mag binnen niet rennen. We gaan even een kijkje nemen, want wat doen al die politici daar nu eigenlijk? Er zijn een aantal partijen die de verantwoordelijkheid voelen om de komende dagen tot een begroting 2013 te komen. We praten zeer constructief. Heel veel meer kan ik nu niet zeggen. Je hoeft dan één ding niet te twijfelen. Er wordt knetterhard gewerkt met mensen die ontzettend veel verantwoordelijkheidsbesef hebben. Dames en heren, ontmoet Arie Slob en Alexander tot politieke cowboys die sneller over hun eigen schaduw stappen dan hun... Eigen schaduw. Dit is politiek 2.0. Wat hier gaan. Er is legendarisch en nog het supplotief. Ja, ik denk dat woorden als uh, inderdaad uh, historisch en, en buitengewoon bijzonder. wat hier allemaal gebeurd is. Ja. Gisteren kwamen er vijf partijen bij elkaar: CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66. En dat was nog tot laat aan de gang. Nou, je kan zeggen, het is zeker nog aan de gang, Jeroen. En uh, het is zelfs een nieuwe fase ingegaan. Want ik sta hier op de gang bij de VVD. En achter mij op dat portaaltje is de Kamer van Stef Blok, de VVD-fractievoorzitter. En op de kamer van Stef Blok hebben zich inmiddels verzameld Buma, de CDA-fractievoorzitter... en de drie kleinere oppositiefracties die wel willen meewerken eventueel aan een bezuinigingsakkoord. Ja, en die oppositievakkers die praten natuurlijk niet zomaar mee. Zij gaan niet zomaar akkoord met de plannen van VVD en CDA. En toch gaan de gesprekken goed. Het doel was ook duidelijk. Ja, uh, mijn insteek is om uh, morgen bij het debat vanuit de Kamer uh, een uh, alternatief neer te leggen. En ligt er iets serieus op tafel wat ook kan, kan rekenen op de steun van CDA en VVD? We zijn nog steeds in gesprek. En uh, dat wordt uh, nog wel even voortgezet. Dat was allemaal gisteravond. En toch, ik heb het gevoel dat ik iets mis. Ik weet niet precies wat. Ik kan mijn vinger niet echt op plek. Nee, er mist iets. Nou goed, tot later werd er gisteren gesproken. En de partijen kwamen ver. Maar er lag nog niks. En de kans was natuurlijk ook niet zo groot dat het lukt. Want ja goed, ze hebben maar twee dagen. in het Catshuis overlegd. dat duurde zeven weken. Vanmorgen gingen de gesprekken weer verder. Er moet een pakket liggen wat en de begroting oplost. Wacht even, maar ook wacht, als wacht, is dit Die mensen dit, met een klein kleinste uh... zijn koopkracht behouden. Wat een Momentje, een baan. Oh ja, vervies. dit is Diederik Samsom. Dat miste ik inderdaad ja. Diederik Samsom, die was dus niet bij de gesprekken. Ja, ik ben niet uitgenodigd voor dat overleg. Ik vraag me af waarom dat dan is. Ja, nou, waarschijnlijk omdat de PvdA volgens de wandelgangcoalitie echt fucking moeilijk aan het doen is. Toen zijn ze gepraat en was het toen het ook voor de PvdA. En zo begon het gesprek vandaag zonder de PvdA. Onder leiding van Demis Min de Jager. Ja, ik ben voorzichtig natuurlijk altijd als het gaat om verwachtingen. Maar we hebben gisteren afgesproken dat we aanleiding zien om vandaag verder te praten, waarschijnlijk. En dat is ook het geval. Mm -hmm. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu vandaag verder praten. Ja, ja, en met wie dan allemaal? We praten nu op dit moment met uh, partijen die, uh, waar er een mogelijkheid is om afspraken te maken in het kader van de begroting. En uh, met welke partijen, laat ik nog eventjes het midden. Ja, maar ze zitten daar. Ja, u kunt natuurlijk hier zien, heel transparant, wie dat allemaal zijn. Ja. Uh, maar uh, ik heb even geen commentaar wie welke partij waarom wel niet. Ja, precies. Geen commentaar wie welke partij waarom wel niet. Duidelijk verhaal. En toen was het ineens middag. En even was er rust. Even tijd voor bezinning en nadenken. Want goed, wees eerlijk. Zijn we niet te enthousiast? Nou, laat ik vooropstellen. Het is natuurlijk een hele moeilijke klus in zo weinig tijd. Ah, je hebt gelijk ook. We dachten ook, hè? Dat iets wat zeven weken duurde nu in twee dagen kan, dat kan het toch niet? Het is mogelijk dat er een akkoord eh, in ieder geval in zicht is. En eh, dat is in ieder geval een goede zaak. Er zijn constructieve gesprekken geworden. In recordtijd rammelden de vijf partijen een begrotingsakkoord in elkaar. Ik heb het akkoord nog niet gezien. Nee, maar nobody cares, directs. Ze hebt namelijk gepiepeld en opzij gezet. Buiten het spel blijft over. De vraag wie hier zie je nou eindelijk... De eindbaas wordt vervolgd in het debat en het debat is nu bezig. Tot morgen, Willemijn. Dag, Luc. Tot uh, morgen. En uh, uiteraard zometeen het debat met Bert van Sloten naast mij. Maar eerst even uh, voetbal. En nog meer Zaken in de Wereld. Frank Wielaert, die zit in het Match Center en die volgt daar de halve finales van de Europa League. Ja, de wedstrijden zijn net begonnen. En nog geen hele grote kansen geweest. Het is ook voor beide thuisploegen zaak. Dat ze wel redelijk vlot. In ieder geval een doelpunt maken. Hoewel ze bij Atletiek Bilbao hebben gezegd. Die moeten een 2 en achterstand goed maken. hebben gezegd: even opletten, want daar komt zo meteen wel de eerste kans. Nee, toch niet uit de hoekschop. Voor Sporting Portugal komt uiteindelijk geen kans voor de Portugezen. En Bilbao die hebben gezegd: we willen natuurlijk wel die ene goal maken. Maar we gaan niet heel hard naar voren toe rennen. En dan ervoor zorgen dat. ...dat Sporting Portugal er heel snel uit kan komen. Daar zijn ze namelijk erg goed in met Ricky van Wolfswinkel in de punt van de aanval. Dus we gaan het vooral voorzichtig opbouwen. Dat zegt al genoeg over de openingsfase. Geen kansen gezien. En ook bij die andere wedstrijd waar Valencia thuis speelt... ...en Atletico Madrid ontvangt, hebben we nog geen hele grote mogelijkheden gezien. En Valencia moet twee goals maken om uiteindelijk de finale te halen van de Europa League. Radio 1, BNN Today. Ik zei het al, zometeen een update vanuit Den Haag. Het debat over het akkoord. En je hoort hoe is het eigenlijk als een van je ouders in de bak zit. Maar liefst 30.000 kinderen hebben een ouder in de bak. Dat hoor je zo. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. Since you've been there And now you've disappeared somewhere Like outer space You found some better place And I miss you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 Yeah. girl that's missing. we meteen door naar Den Haag, tenminste eigenlijk gewoon. Bert zit hier naast ja. mij in de studio en die zit uh, het hele debat te volgen. Is het interessant, Bert? Ja, het is wel interessant. Ik hoor net uh, SGP-leider Van de Stai zeggen tegen Alexander Pechtold, het is iets interessanter dan dat gezwam van van net. Dus het uh, niveau van het debat... Uh, gaat uh, heen en weer. Nee, dat gaat niet over <laughs> ja. ons. Het gaat over het debat. Hans gaat hier ook te luisteren. Hans, maar daar komen we zo op, op, op Pechtold en Van der staai. Laten we even beginnen bij Roemen, want dat is de andere man uh, die van belang is, want die hebben we ook vandaag nog niet gehoord. Roemen van de SP, die moest zich uitspreken ook over dit akkoord. Um, nou, vertel maar, wat heeft u erover gezegd? Nou, hij zat wat uh, relaxter in het debat dan uh, Diederik Samson eerder. Want de roemer die begon gewoon ruiterlijk met de complimenten te geven aan de uh, minister De Jager en aan de andere partijen die erin geslaagd waren om toch in no time zo'n akkoord in elkaar te zetten. Toen was het goede nieuws op wat de SP betreft. Want daarna kwam hij natuurlijk met dat de lagere inkomens erop achteruit gaan. En Roemer die pleitte ervoor dat er een soort uh, ja, eenmalige investering zou komen voor, uh, voor de Nederlandse economie. En dat moet dan vooral in de bouw komen en in de uh, ja, midden- en kleinbedrijf. Want daar zijn een heleboel banen uh, te creëren. En loop je minder het risico dat juist de komende tijd heel veel mensen een baan kwijtraken. Ja, hij wil dus eigenlijk een soort plan waardoor uh, de economie wordt aangejaagd. Dat is het hem. Ja, dat is het. Ik heb een stukje van Roemer apart gezet. Gaan we nu even naar luisteren. Ik ben niet geheel ongelukkig met dit akkoord. Dit akkoord is wat mij betreft namelijk een mooie inzet voor die verkiezingen. Maar goed dat we dit de kiezer kunnen voorleggen. Deze dagen hebben nog duidelijker gemaakt waar iedereen hiervoor staat. Ik kijk uit naar een warme linkse zomer. Dank u wel. Dank. Dat ja, dat, dat geluid dat zullen we wel vaker horen, hè? de vooruitblik na de verkiezingen. Precies, daar uh, heeft iedereen het natuurlijk over, de verkiezingen in september. pechtold is vervolgens op het uh, spreekstoel te geklommen. Ik zei al net eventjes iets over dat interruptiedebatje... met uh, Van der Staaij van uh, de SGP. Pechthold, ja het is een beetje zijn, uh, zijn kindje, of uh, verdrijf ik dan? Ja, ik zie hem ook een beetje als, uh, nou, misschien niet de vader... maar toch wel de motor achter dit uh, akkoord. Want uh, nou, ja, het is misschien wel symbolisch dat die onderhandelingen op de fractie... Kamer bij D66 uh, gevoerd werden. Het is toeval, maar ja, wat is toeval onder dit soort omstandigheden? En uh, ja, hij is natuurlijk ook heel erg blij dat dit akkoord er is... omdat dit volgens deze partij in elk geval de weg vooruit is... na anderhalf jaar stagnatie. Um, is dat wel een open procedure geweest? Konden wel alle partijen meedoen, wilde de SGP uh, weten. En uh, Pechtold verwees toen naar uh, de informateur de afgelopen dagen... Jan Kees de Jager, die alle partijen bij langs is geweest en daarna met de meest succesvolle partijen uh, om, de om de tafel is gaan zitten. Meest succesvol in de zin de kans op succes. Laten we even een stukje meeluisteren met uh, Pechtold die Omdat nu nog aan het woord is. Dat er wel politici zijn die de moed hebben om hun partijbelang te overstijgen. Dit pakket vraagt gezindheid van partijen... maar nog meer van al die mensen die wij vragen hier hun bijdrage te leveren. Maar voorzitter, ik durf dat te doen. Omdat er zoveel op het spel staat. En omdat er ook zoveel tegenover staat. Nou, het is duidelijk uh, wat de lijn van Alexander Pechtold is. Dit is de moeite waard. We hadden het voor negen uur nog even met elkaar... over de rol van Diederik Samson. Ja. Uh, de kritiek die daarop van is. Van de PvdA. En uh, ja, hij kreeg uh, toch wel uh, de wind van voren. Ook van uh, Sibrand Haasma-Buma. Ik uh, laat even een kort stukje horen hoe dat ging tussen die twee. Uh, hoe... Samson zich verdedigde, dat hij toch had willen meedoen. En Buma die zegt van, tja, dan had je maar wat actiever moeten zijn. Als je van een militair de nullijn vraagt... dan mag je dat van een politieagent ook vragen. En als je van iemand die achter een balie zit bij een gemeente de nullijn vraagt... dan vraag je dat van een onderwijzer ook.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 Ja, dat, dat... Wij hebben daar niet aan mee gedaan, we hebben er ook niet aan mee kunnen doen. Dat betreuren wij omdat er anders een ander pakket had ja. gelegen. Ja, dat, is dat is jammer, maar zoals we het al daarover eens waren, dat is uw keuze. Toch is het echt niet sterk, meneer Samson. Alle kans gehad, kans niet gegrepen, maar u had het moeten doen. Kijk, dat is uh, heldere taal en een duidelijke conclusie. En ik denk inderdaad, ook als je het gesprek uh, gaat... dat wij uh, de afgelopen anderhalf uur hebben gehad... dat uh, Samson dit weer veel vaker gaat horen, deze kritiek. Ja, dat is een puntje voor de verkiezingscampagne. Pechtold is ondertussen klaar, uh, gaat van het uh, spreekgestoelte af. Komen er nog veel sprekers? Uh, eens even kijken, D66. Nu komt Jolande Sap van uh, GroenLinks. En daarna nog de ChristenUnie, de SGP, de Partij voor de Dieren... en uh, ook de groep Brinkman. We zijn nog wel eventjes bezig, willen wij. Ja, maar het gaat ja, wel heel snel. Hans, als ik het zo net even Buma hoorde, want ik kan, ik bedoel, Bert zit het allemaal te volgen, maar ik hoor af en toe wat flarden. Mm. Dan, dan denk ik toch, daar staat gewoon de nieuwe CDA-leider, toch? Nou, ik moet zeggen, um, Buma wordt vaak versleten als een beetje een saaie man, maar als je hem toch meemaakt en je kijkt hem eens goed in de ogen, dan zit daar een heleboel uh, humor in, een beetje ondeugende man is het wel, want ja, hij zoekt altijd, uh, ja, verrassende wendingen en hij is toch een stuk minder saai en als hij een beetje uitgedaagd wordt in het debat, dan doet hij het ook eigenlijk heel erg goed. En ik kan mij voorstellen wat er de afgelopen dagen is gebeurd, dat dat uh, wel een opsteker is voor deze lijsttrekker. Er werden vandaag al grapjes over gemaakt bij uh, het korte geïmproviseerde uh, persmoment, dat hij ook het woord voerde en toen zei Pechtold van, hier spreekt de nieuwe lijsttrekker. Kijk. Ja, en dat <laughs> is allemaal niet voor niks natuurlijk. Dus uh, ja, we gaan het zien, ook uh, komende maand wat er bij het CDA gaat gebeuren. Ja, we komen straks nog bij je terug, Frank. Uh, sorry, nee, we gaan nu even naar Frank. Ik bedoel... Hand. Dat was Hans. Ja, want Frank, uh, Buma scoort, maar bij jou is er ook gescoord. Ja, inderdaad. En uh, de ploeg die dat het, uh, het makkelijkste... Uh... Kon, op de, in die openingsfase, Atletiek de Bilbao ontzettend aangedrongen op de goal van uh, Sporting Portugal. Uiteindelijk leek de aanval even afgesloten, afgeslagen door uh, de Portugezen. Maar uh, Sousaeta is de man die de rebound oppikt, ineens uit de lucht schiet. Hij raakt hem niet eens heel erg lekker, maar schiet er wel buiten bereik van doelman Patricio van Sporting Portugal. Dat betekent dat Atletiek Bilbao op 1-0 is gekomen en daarmee ook onmiddellijk de 2-1 achterstand heeft goed gemaakt. Want die uitgoal, die telt op dit moment dubbel. Dat betekent dat Sporting... Portugal, de club van Schaars en van Wolfswinkel, nodig moet gaan aanvallen en een doelpunt maken om alsnog de finale te bereiken. Uit Den Haag naar de crime, want het is donderdag en dan hebben we het altijd over crime. We hebben het uh, over hoe is het als je vader of moeder in de gevangenis zit. Aanstaande dinsdag begint namelijk het programma Je Ouders in de Lik, waarin kinderen van een van wie de ouders vastzit uh, hun verhaal vertellen. Twee dames zijn hier die alle twee precies weten hoe dat is... en die ook in het programma te zien en te horen zijn. Claudia Schumacher en Presjes, goedenavond, alle twee. Uh, Claudia, mensen kennen jou als de vrouw van Robert Schumacher... maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Want die doet zelf ook heel veel dingen. Uh, waaronder, jij zat ooit in het mooiste meisje van de klas... en toen vertelde jij dat jouw vader vast heeft gezeten ooit. En dat je daar nou ja, best wel uh, moeilijk mee hebt gehad. Daar heb je toen ook een boek over geschreven. En inmiddels ben je ambassadeur voor kinderen van gedetineerde ouders. Want dan denk je, ja, hoeveel zijn dat er nou helemaal? Maar dat zijn er 30.000, geloof ik, hè? Ja, het zijn er 30.000. Een exacte schatting kunnen ze niet geven. Want heel veel ouders en kinderen geven niet toe... dat hun vader of moeder in de bak zit. Dus het is een schatting. Ja, het is een schatting. Een van die kinderen van die 30.000 of veel meer espressjes... en die is hier... Um, ja, dat is wel opvallend wat Claudia zegt. Heel veel kinderen geven het niet toe, of ouders geven het niet toe. Jij hebt dat ook nooit zo heel prettig gevonden. Hè? Want waar, waarom is het moeilijk om daarover te praten? Ja, omdat heel veel kinderen, die, uh, die kijken je gelijk met een bepaalde blik aan. En die hebben gelijk vooroordelen van, oh, je bent dus een kind van een crimineel. Dus dan zeg je er niet gauw... Uh... Dat je vader of moeder vast zit. Want jouw, jouw vader zit vast op ja. dit moment, hè? Ja. Al een aantal jaar. We kunnen niet zeggen uh, waarvoor. Dat hebben we zo afgesproken. Mm -hmm. um, maar ging dat ook zo bij jou dan? Dat je, dat je het wel eens aan vrienden vertelde en dat die heel raar reageerden? De eerste paar jaar heb ik het uh, zeker niet aan vrienden verteld. Um, er zijn wel mensen in de buurt van mij die er zelf, vanzelf kwamen Door scholen en alles. Ja. En uh, toen zij erachter kwamen, toen hebben ze me eigenlijk uh, geblokt. Hoe bedoel je, geblokt? Nou, ze wouden, het, waren me, het waren goede vrienden uit de straat. En uh, ja, toen ze het hoorden, toen wouden ze uh, gelijk geen vrienden meer met me zijn. Wat zeiden ze dan tegen je? Dat weet ik niet meer. Ik heb het voor mezelf afgesloten en uh, ik heb het weggestopt. Ja. Wat ze precies zeiden, weet ik niet. Maar het was in ieder geval een hele nare ervaring. Want zij denken, je vader is, is een crimineel gek, noem maar even zo. Dan zal jij het ook wel zijn, zoiets? ja. Eigenlijk komt het daar wel zwart-wit uh, gezegd, komt het daarop neer. Ja. Jou, jouw vader zit vast, jij gaat hem opzoeken wel eens. Maar dat is nog een heel gedoe, geloof ik, hè? Zeker. Ja, openbaar vervoer is sowieso al uh, een drama. Ja. En als je nog zover ver moet reizen en valt misschien een trein uit... of je hebt vertraging, dan uh, mis je de volgende trein. Nou, dan... Uh, ja, het is chaos. Maar dan zit je daar tegenover je vader, is dus niet zoals een, in een Amerikaanse film met, met een glazen wand. Zo is het niet. Hoe, hoe ziet nee. het eruit daar? Eigenlijk is het gewoon een, een tafel met stoelen eromheen en hij zit aan het uiteinde van de tafel en de rest kunnen er uh, omheen zitten. Dus op zich wel een beetje ja, gezellig. Maar mag je hem dan om zijn nek vliegen? Eigenlijk niet. Officieel niet. Nee, maar je, je mag geen lichamelijk contact hebben. Nee. Maar je doet het wel af en toe begrijp ik? Tuurlijk, je wilt je vader toch begroeten. Ja. Als je binnenkomt. Maar dan zit je daar dus met je vader, die je niet zo... Hoe vaak zie je hem? Um, dat was één keer in de twee weken. En dat is nu nog steeds zo? Nou ja, hij is nu met verlof. Dus uh, nu komt hij zelf uh, in het weekend. Eén keer in de drie weken komt hij uh, zelf uh, ja. naar buiten. Maar tot voor kort was het één keer in de twee weken. Ja. Dan zit je daar tegenover hem. En wat zeg je dan? Want ja, je gaat natuurlijk uh, een beetje... Lijkt me dat je, dat je vrij vrolijk gaat doen. Want je wil niet... je. Zeker. Ja, de sfeer verpesten. Ik had altijd een masker op als ik daarheen ging. Als ik binnenstapte. of eigenlijk al onderweg, zet ik een masker op. En uh, ik doe alsof alles heel goed met me gaat. En, uh, ik heb het over uh, hoe het school was, hoe, wat ik in het weekend heb gedaan. Dat soort dingetjes. Want waarom doe je dat? Waarom dat masker? Omdat ik niet wil dat hij weet dat er iets met me aan de hand is. Dat ik me niet lekker in mijn vel voel. Want gaat hij zich zorgen maken. En op een gegeven moment moet je natuurlijk wel uit elkaar weer na één uur en drie kwartier. En dan kan je het er niet meer over hebben. Dus jij zei nooit eens een keer van... ik heb gedoe met jongens of weet ik veel, ik doe het heel slecht op school. Nee. Of dat, allemaal niet. Nee, ik wou niet dat hij zich zorgen ging maken. Om... Maar dat lijkt me niet... Uh, dan heb je eigenlijk niet echt contact met je vader. Ja. Niet heel diepgaande, een diepgaand contact, Nee. Je, dat is ook wat jij, wat jij vervelend vindt. En wat je ook een beetje met die serie wil laten zien van... sowieso natuurlijk begrip kweken voor mensen zoals Precious... die iemand in de bak hebben, een ouder. Maar ook van laat jezelf wel zien, laat jezelf ja, wel kennen. Vooral ook wat Precious eigenlijk aangeeft... is dat kinderen die hebben dus die opgekropte gevoelens... van verdriet en schaamte. En kunnen die gevoelens niet ventileren. Omdat ze natuurlijk die ouder niet willen... Ja, dat uh, jij dat ook niet bij jouw vader... Nee, nee, eigenlijk doet, eh, niemand doet dat. Omdat je hebt dat ene kleine uurtje en daarin wil je het zo gezellig mogelijk houden. En waarvoor ik het programma maak, is dat ik ze de gelegenheid geef... om toch die gevoelens te kunnen ventileren, zodat ze... Ja, met een Want goed... jij bent met Precious naar haar vader gegaan voor de televisie... om wel te zeggen wat je, wat je echt vindt. Ja, ja we, uh, Precious en ik hebben samen een, een briefje geschreven... waarin zij uh, opzomden wat ze met hem wilden bespreken... wat ze eigenlijk zonder mij niet durfden... En samen hebben we dat besproken met oh, hem. En wat was dat, precies? Uh, moet ik even goed nadenken hoor. Eén punt was in ieder geval om niet meer u tegen hem te zeggen. Zijn je u tegen je vader? Ja, er, ja, op een gegeven moment, op mijn achtste denk ik, hebben mijn ouders gezegd... om respect te tonen moet je u tegen ouders zeggen. Oh. En uh, sindsdien heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. En ik heb gemerkt dat het woordje u heel veel afstand tussen ons creëert. Ja. En uh, ja, ik vond het wel een heel belangrijk punt om even te bespreken van... ik heb liever je, dat ik je tegen je zeg. Zodat die afstand wat minder groot wordt. En, dat, en zo gaat het dus nu ook. Zeker, zeker weten. Um, Claudia, nou, nou, nou begrijp ik dat je het ook een beetje doet... omdat um, uh, kinderen het heel moeilijk hebben van gedetineerden. Omdat die bijvoorbeeld, daar, daar moet je hartstikke veel reizen... en dat is ook allemaal heel onhandig, ook onder schooltijd. Ja, klopt. Uh, ik heb zelf vroeger heel veel school moeten missen... Uh... De meeste biologielessen vond ik toen niet zo vervelend. Maar uiteindelijk toen ik een proefwerk kreeg wel. <lacht> um, en eigenlijk vind ik dat het anders moet. Ik vind niet dat een kind moet kiezen tussen uh, binding met de oude of school. Dat, dat vind ik dat uh, alle twee zaken. Maar je zijn, kan toch uh, geen weekend gaan, lijkt me. Uh, nee, dat is niet. Uh, je hebt wel de oude kinddagen, dat is voor de moeders. Uh, dan voor kinderen van drie tot uh, zestien. Maar de jongere kinderen en de kinderen vanaf 16 die vallen buiten de boot... en die hebben ook behoefte om ja, met de moeder te knuffelen. Dus um, ja, ze zijn op de goede weg, uh, de overheid. Maar er kan nog best wel uh, meer gebeuren. Ik, bijvoorbeeld in uh, Zeeland is er een test. Daar kunnen de kinderen bijvoorbeeld om acht uur de ouder bezoeken. En ik heb aan uh, staatssecretaris of demissionair staatssecretaris uh, Teven... gevraagd of dat niet landelijk ingevoerd kan worden. En daar ging hij over nadenken, zei hij. Dus ja... Er zijn nu wel allemaal nieuwe kansen natuurlijk met yep. uh, de verkiezingen. En wie weet komt dat erdoor. Yep. Aanstaande, um, wanneer is het dinsdag te zien? 10 voor tien op Nederland 3 De eerste aflevering van Je Ouders in de Lik. En daar zie je ook Precious en Claudia Schumacher in. Dank, dames. Radio 1. Nou, het NOS Journaal. Met Christian Brodenbakker oppositiepartij PvdA heeft scherpe kritiek op het akkoord over de bezuinigingen. Partijleider Samson zei in het Kamerdebat dat hij graag had willen bewegen en concessies had willen doen. Volgens hem wordt in het pakket de rekening van de crisis niet eerlijk verdeeld. De PVV heeft geen goed woord over voor de afspraken. Partijleider Wilders vatte ze samen als Brussel regeert en dicteert, de burger gireert en krepeert sp de Roemer heeft wel waardering voor bepaalde afspraken... maar vindt dat agenten, leraren en vuilnismannen worden gestraft... voor iets waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. De partijen die het akkoord sloten zijn juist opgetogen. De man die is opgepakt voor het misbruiken van twee meisjes uit Oudenbos... heeft nog een derde meisje misbruikt. Dat concludeert de politie op basis van beelden die bij de man zijn gevonden. De verdachte uit Roosendaal, een man van 27, werd in februari opgepakt en heeft bekend. De inwoners van Moskou zijn vandaag opgeschrikt door een gigantische groene wolk boven hun stad. Op Twitter en Facebook verschenen berichten dat Moskou zijn getroffen door een gifaanval. Maar volgens het persbureau Interfax bestaat de groene wolk uit stuifmeel van vooral berkenbomen. Door de warmte en harde wind is er een grote hoeveelheid van die pollen in de lucht terechtgekomen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Frank Wilaert zit in het match en kijkt naar de halve finales in de Europa League. Twee keer bijna een half uur gespeeld en uh, die wedstrijd allebei vol in het uh, tempo. De ploegen die moeten scoren gaan uh, vol gas vooruit... En bij uh, Sporting Portugal, dat op bezoek is bij Atletico de Bilbao... zijn het de Portugezen die uh, nu moeten gaan scoren. Hebben daarvoor ook wel de kans gehad na de 1-0. Gemaakt door Susta Eta. Schitterende assist met de borst van Lorente. En uh, Martins heeft daar een, een goed schot gelost van grote afstand. Maar net overgeschoten. Een enorme streep was dat. En uh, nu vliegt die bal er bij uh, Valencia tegen uh, Atletico Madrid erin. Maar die bal die telt niet, want er komt gewoon een doeltrap achteraan. Maar Valencia moet twee goals maken in eigen huis tegen... Atletico Madrid en gaat vol gas op het doel van de Madrileinen. Heeft al bijna een penalty opgeleverd. Alleen Canales kreeg hem niet. Daar waar hij hem wel had verdiend na een klein kwartiertje voetballen. En Jonas in twee pogingen kwam hij niet verder dan het zijnet. Maar uh, uh, Valencia probeert uit alle macht zo snel mogelijk in ieder geval de 1-0 te maken tegen Atletico Madrid. Het lukt nog niet. Daar is het 0-0. En bij Bilbao tegen Sporting Portugal is het 1-0 voor Bilbao. BNN Today.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 Dat is het begin van het gedicht Foute Keuze, die de 15-jarige Auker zou voorlezen tijdens de dodenherdenking op de Dam. Maar je hebt het ongetwijfeld gehoord nadat zowel het Auschwitz-comité als het SIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, begonnen te stijgen over die tekst, werd het gedicht van het programma gehaald. Het gaat namelijk over een familielid dat zich in de tijd bij de Waffen-SS aansloot om aan het oostfront te vechten. Barbara Barend is onze vaste vrijdagavondgast, maar vooral ook journalist en bestuurslid van de CIDI. In dit geval dan even, Barbara, goedenavond. Goedenavond. Ik was persoonlijk wel ontroerd door het gedicht, jij ook? Nou, ik moet zeggen dat het gedicht is ook een heel mooi gedicht is. Maar volgens mij is dat ook helemaal niet... Uh, tenminste, voor mij is dat ook niet, uh, staat dat ook niet ter discussie, dat het een mooi gedicht is. En dat je ook aandacht moet hebben uh, voor... De tragiek dat uh, een, een oud oom uh, een verkeer naar een verkeerde keuzving van het lichtzinnig uitgedrukt, maar ik wil er zijn zat verhalen van uh, kinderen van uh, NSB'ers of van SS'ers die een vreselijke tijd hebben gehad. En dat je daar aandacht voor moet hebben, dat vind ik ook helemaal niet erg. Uh, maar wat vind uh, jij, de, want, want we <lacht> weten, ik, ik weet dat jij het uh, achter het CIDI-standpunt staat. Ik bent zelf ook van het CIDI van, nee, het is heel goed dat het er niet komt, dat gedicht. Waarom vind jij dat persoonlijk dan? Ja, ik wil wel even twee dingen zeggen. Dat ik ben inderdaad uh, bestuurslid van het CIDI, maar het leuke aan het CIDI is dat wij geen politieke partij zijn. Dus je hoeft niet het Partijstandpunten verdedigen. Dat maar in was ook dit een van de redenen waarom ik bij het CD kwam. Ik ben een barend en een barend zegt altijd wat hij of zij denkt. En daarom <laughs> ja, kan ah, ik ook nooit de politiek in. Ik ben ooit door de PvdA van de A gevraagd en een van de redenen dat ik dat niet kan doen. Ik, ik gruwel van partijstandpunten. Dat is okay. één. Maar dus in, in, in dit, dit geval sta je zegt, wel achter het CIDI, toch? Ja, nee, maar ja. Dit, ja. Is ja. Mijn, dit is ook. Mijn persoonlijke titel? Dit, nee, ook, ook, ook namens het CIDI prima, maar dit is wat ik er zelf van vind. Ik ja. vind er zijn. 363 dagen per jaar dat we deze prachtige gedichten en allerlei andere gedichten mogen voordragen. Maar we hebben twee dagen in het jaar, 4 mei, waar we de slachtoffers van Nazi Duitsland herdenken. En 5 mei, waar we vieren dat we bevrijd zijn. En dan vind ik het gewoon niet gepast dat zo'n gedicht op de herdenking, uh, op de herdenking, tijdens de herdenking op de dam wordt voorgelezen. Nee. Het is een prachtig gedicht wat overal en altijd mag voorgedragen worden. Ik maar vind nee, alleen. Heeft het niet. De keuze van 4 mei vind ik uiterst ongelukkig. Ja. En daarmee is die jongen speelbal geworden van discussie. En Dat is de schuld van 4-5 mei. Ja, la laten we het niet over die jongen Want het is natuurlijk 4-5 mei of in ieder geval de, een bepaalde ja. jury die dat uh, gedicht kiest. Maar jij zegt van ja, want op 4 mei dan worden de, de, de nazi-slachtoffers herdacht. Maar dat is natuurlijk in feite niet zo. 4 mei is een dode herdenking waarin we allerlei oorlogslachtoffers herdenken. En in dit geval, dat lees je ook wel veel op Twitter, is een beetje dat het CD en het uh, Auschwitz-comité die kapen een beetje de dode herdenking. Het gaat om, nee, maar... gaat om veel meer slachtoffers, ook Bijvoorbeeld om zo'n zo jongen die zich slachtoffer voelt, omdat zijn oom daarbij zat? Nou ja, ik vind dat niet gepast. Ik vind dat 4 mei is vooral bedoeld om de mensen te herdenken... die daar ooit om begonnen, om de mensen te herdenken... die gesneuveld zijn door de daden van Nazi-Duitsland. En wat ik zeg, we kunnen al die andere dagen in het jaar gebruiken... om al die andere dingen, zoals deze jongen die uh, een gedicht wil maken... ter ere van zijn oudoom, oom die bij de Waffen-SS... ook nog de ergste vorm van SS waar je bij kon aansluiten, maar dat terzijde... Dat, is de, dat kunnen we alle dagen doen. En nog iets anders ook. Oorspronkelijk, zou hij was nummer twee, namelijk geworden. Oorspronkelijk, je hebt Herdenken op de Dam, Westerbork en nog ergens anders. Hij zou oorspronkelijk zijn gedicht in Westerbork voordragen. Maar dat we, is wel, dat is wel we... begrijpelijk, lijkt me, dat het daar niet gebeurt. Want dat gaat natuurlijk echt alleen over de slachtoffers van de natie. Ja, maar, maar, maar ik op, het, de, op de familie. Maar begrijp ook... je niet dat, dat, op, dat je allerlei andere dagen kan uitkiezen, maar dat je deze dag dat gewoon niet moet doen. Nou ja, daar zijn de daar zijn meningen over verdeeld. Ik bedoel, ik, maar ik heb, wat vind ik heb, jij? Vind heb, jij niet ook dat je dat? Ik vind dat, dat, dat het wel kan. Want ik heb al heel lang geleden van mijn ouders, dan stonden wij altijd voor het raam. En op een gegeven moment uh, uh, was ik wel een beetje uitgedacht over de, de, de nazieslachtoffers. Dus ik vroeg aan mijn moeder: kunnen, kan ik ook ergens anders over nadenken. Toen zei ze: ja, je mag over alle oorlogslachtoffers nadenken. Dus. Vanuit mijn optiek nou ja, maar het gaat je, het gaat ook daar... over de, onze jongens die in Irak uh, om zijn gekomen. Daar ben ik het ook niet mee eens. Maar daar gaan we het op 4 mei nog wel over hebben. Want dan ben ik ook de gast. Kijk, de holocaust is zo'n op zich staand fenomeen. Dat is met niets vergelijkbaar. De systematiek waarmee... Hitler en zijn compaan hebben uitgedacht om een volk uit te roeien. En ik heb net recent weer het boek van Primo Levi gelezen. En dat raad ik aan ieder en ook jou aan om dat weer eens te lezen. Want ik denk dat heel veel mensen niet realiseren hoe ontzettend uitgedacht holocaust was, hoe een opzicht zich ja. feit en hoe een opzicht zich staande genocide dat was. Het, het, je kan doden niet met elkaar maar vergelijken. Dat, maar dat, volgens maar mij dit, herkent dat ook niemand hoor, dat het geval. Nee, maar dat, is zo, dat moet je gewoon apart uh, herdenken. Dat is waar wij in Nederland ook mee te maken hebben gehad. Maar jij, wij, wij, jij, wij, jij staat niet open voor een soort bredere manier nee, van herdenken in nee, dat vraag, soort nieuwe generatie. Ik, nee, ik vind het niet erg als jij dat doet. Maar die 4 mei is daar niet, vind ik, voor bedoeld. En 5 mei herdenken wij ook dat Nederland bevrijd is. Dat herdenken wij hier. Dat wij niet meer onder een Duits regime staan. En dat we hier... Dan... Ik was er niet eens geweest dan. Dus met mij had je niet kunnen praten. Want uh, dan waren er geen Joden meer in Nederland geweest. En nergens meer in Europa. En Het dus is vieren dat wij er nog zijn. En dat wij met elkaar kunnen praten. En dat we een vrij Nederland hebben. En op 4 mei... Het zit je hoog. Oh, dat is duidelijk, Barbara. Nee, ja, ja. Ik, dat ben ik heel... Uh, maar ik nogmaals, het gedicht is prachtig... en dat mag ja. iedere andere keer voorgedragen worden, maar niet op 4 mei. Maar wat jou betreft niet op 4 mei, Nijen. De nee. meningen zijn er enorm over verdeeld. Het was een heftige discussie vandaag. Maar goed, het gedicht gaat niet door. Dus wat dat betreft uh, ben jij er? kan jij er gerust bij ons op 4 mei bij zijn? Want de avond is verder mooi voor jou, denk ik dan. Barbara Barend, ik zie je snel weer. Dank je wel. Ja, dank je. Fijne avond. Radio 1, er gebeurt veel in Den Haag. Bert van Sloten die naast mij die volgt het hele debat. Ja, want op uh, dit moment uh, zijn ze behoorlijk met elkaar in uh, discussie in uh, Den Haag, in het parlement, waar dus wordt gesproken over dat alternatief, de overeenstemming die vandaag is uh, bereikt. En het gaat dan met name de discussie tussen de drie linkse partijen. Tussen GroenLinks, dat als enige heeft meegedaan, de SP en de Partij van de Arbeid. Hans Andringa zit in Den Haag ook bij dat debat. Hans, want er is een behoorlijk fel interruptie debat geweest. Ja, wat we hier zien, dat is uh, de slag op links. Want uh, inderdaad, die drie partijen, SP, Partij van de Arbeid en als enige die mee heeft onderhandeld, GroenLinks. GroenLinks die wordt nu stevig aan de tand gevoeld door die beide andere partijen. Waarom ze heeft meegedaan en of ze er wel voldoende heeft uitgesleept. Je zag uh, bijvoorbeeld dat Diederik Samson zo langzaam begint te zoeken naar de gaten in die overeenkomst die vandaag is uh, gesloten. Het begon ermee dat een hele omstreden wet, de wet werken naar vermogen, er staat niet in de overeenkomst dat hij er niet uh, meer komt. En toen toen zei uh, Jolanda Sap van: Nee, maar na de verkiezingen, dan kunnen we kijken of er een meerderheid is om die wet weg te stemmen. Oh, zei Samson. Maar dan heb ik nog wel meer ideeën die we straks weg kunnen stemmen. De kinderopvang. Kunnen we ook hier nog tegen proberen te houden? met een kijk even naar een meerderheid. Gaan we dat dan ook doen samen? Nogmaals, dan wordt het een interessant de avond, en misschien nog wel een interessant half jaar. Want dan wordt dit akkoord natuurlijk wel heel anders van vorm. Ik zou er blij mee zijn, maar ik weet niet precies of u daar afspraken over gemaakt heeft. Mevrouw Sankt. Nee, voorzitter, die kinderopvang, en dat doet me echt pijn aan het hart... maar die kinderopvang is wel al de Kamer gepasseerd. En die kinderopvang, die nemen wij voor onze rekening. En zeker, wij hadden dat anders gewild. En zeker, wij hopen ook dat dat een van de dingen is... die we na de verkiezingen met anderen kunnen gaan terugdraaien. Want wij... Wij hebben vele betere plannen om dat aan te pakken. En daar vinden wij elkaar heel makkelijk, voorzitter, de heer Samson en ik. Want daar hebben wij volledig vergelijkbare plannen. Kinderopvang is ontzettend belangrijk voor mensen en voor, zeker voor vrouwen om goed werk en privé te kunnen combineren. En waar je het makkelijk uit kan compenseren is door de kinderbijslag aan te pakken. En niet, de heer Samson kan mij licht verwijten dat wij in de afgelopen twee dagen niet alles hebben kunnen regelen. En ik blijf het ook ontzettend jammer vinden... dat de heer Samson niet samen met mij die handschoen heeft opgepakt... en meteen met mij is gaan onderhandelen met de rest. Als de heer Samson in het begin niet zo'n mantra had gemaakt... van dat hij per se niet op 3% wou toegeven... dan hadden wij wellicht nog veel meer kunnen realiseren hier vandaag. Dank u wel. Maar nu, voorzitter, hebben wij ons aandeel geleverd... en ligt er een pakket waar wij verantwoordelijkheid voor willen nemen. Meneer Samson. Ja, voorzitter, mooi, als u zegt... alles wat ik niet heb kunnen regelen... Stem op mij en ik regel het alsnog na de verkiezingen. Dan wordt het een heel... Want welke maatregelen gaan we dan nog voor de verkiezingen doorvoeren die in dit akkoord staan? Ik kan er nog wel een paar, wel een paar bedenken, want u opent weer een hele nieuwe categorie. Nou, daar zit dus een beetje het open einde... en ook de hoop voor de Partij van de Arbeid... dat die verkiezingsstrijd die de komende maanden gaat losbarsten... dat die in elk geval ook ruimte biedt om nog zaken te veranderen... of toe te voegen aan dit akkoord... waardoor dat weer een wat hoger PvdA-gehalte kan hebben. En hetzelfde gold eigenlijk ook voor Emiel Roemer... die daarna aan de microfoon kwam... en die ook nog allerlei voorstellen heeft waarvan Hij in elk geval hoopt op het gebied van de gezondheidszorg... van de verzorging, van de zorg... waarvan hij hoopt dat er straks een meerderheid is om in elk geval te zorgen dat die sectoren beter bedeeld worden... dan nu in dit akkoord het geval is. Ja, eigenlijk is het samenvattend de conclusie... GroenLinks vond dat het land bestuurd moest worden... en laat maar zeggen dat er iets moest worden ingeleverd bij Europa... en heeft een aantal dingen dus niet kunnen regelen... maar denkt dat ze dat uiteindelijk na de verkiezingen wel kunnen regelen. Ja, want GroenLinks moest natuurlijk rekening houden... met bijvoorbeeld de VVD, het CDA en D66 en de ChristenUnie... terwijl de SP en de Partij van de Arbeid hebben nu de luxe... dat ze alleen vanuit hun eigen ideeën... En verkiezingsprogramma kunnen praten. En dat uh, maakte het een stuk overzichtelijker. En die overzichtelijkheid in die vrijheid... die heeft SAP de afgelopen dagen niet gehad. Nee, precies. En daarom ligt ze dus op dit moment uh, onder vuur. En wat we nu horen, dat is niet meer het linkse onder onsje... maar dat is de Partij van de Dieren die ook nog wat vragen heeft. Die uh, heel erg uh, actief is in dit debat. Want uh, Esther Ouwehand, de vervanger van Marianne Tiemer, die staat bijna bij iedere spreker tot dus wel achter de microfoon. En die wilde steeds uithalen wat gebeurt er op het natuurgebied. Wat gebeurt er voor de dieren en dat soort. Soort zaken die uh, de Partij van, de, van de, de Dieren in elk geval heel belangrijk vindt. Goed, die komen straks samen met nog een aantal andere wat kleinere fracties nog uh, aan het woord. We blijven erbij en we blijven de hele Zegers. avond verslag doen. Zometeen, uh, denk ik nog wel eventjes, komen we nog tot bij je terug, Hans. Maar eerst even het voetbal Frank Wielaert, halve finales Europa League... Bij de wedstrijden goed vijf minuten voor de rust. En Valencia reikt de kans aan elkaar. Soldado kopte nog een keer goed op doel. Maar zijn inzet werd gestopt door Courtois, de Belgische keeper van Atletico Madrid. Daar is het nog altijd 0-0 en Valencia moet twee keer scoren. En Atletique Bilbao scoorde voor de tweede keer Ibai Gomez. Maar die stond buitenspel, dus telde die goal niet. En Patricio redde nog een keer op een kopbal van Polga. De aanvoerder van Sporting Portugal Bilbao staat er nog altijd met 1-0 voor. Tot straks Today, Willemijn Veenhoven. Hij is een redelijk onbekende scriptschrijver, maar met een groot oeuvre. De Amerikaan Aaron Sorkin. De meester van onder andere de met tientallen keren bekroonde serie The West Wing. en van de filmpjes, zoals ongetwijfeld kennen: A Few Good Men en The Social Network. En die Aaron Sorkin die komt nu met een nieuwe serie, The Newsroom. Nou, ik ben daar zelf groot fan van die man, tenminste van de West Wing. Ik kijk er dus enorm naar uit naar, dat, naar die nieuwe serie. En ik vraag me af, en wij vragen ons af van bnn today, wat is toch het geheim achter die scriptschrijver Aaron Sorkin... de man die al zoveel prijzen heeft gewonnen met al zijn series en films. Aangeschoven grote fans, onze man in Amerika, Michiel Vos. Michiel, goedenavond. Goedenavond. En NOS-nieuwslezer Rick van der Westerlaken. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vanaf 2 juli te zien in Nederland, de Nieuwsroom. Het, uh, het gaat over een Amerikaanse nieuwsredactie... waarbij de anker zich eigenlijk voor het eerst in zijn carrière... Eens een keer uh, een mening heeft, een politieke mening heeft. Nou ja, dan stort de hele uh, nieuwsredactie in de hele zender helemaal in grote ellende. Even een fragmentje van de trailer. You're terrified, you're going to lose your audience. You're one pitch meeting away from doing the news in 3D. We're going to do a good news show and make it popular at the same time. What could possibly go wrong? Good evening, I'm Will McAvoy. Why is this happening? He's gonna tone it down, or I'm gonna fire him. Ja, hier in de studio, uh, Rick. Jij bent natuurlijk nieuwslezer. Ja. Het gaat over een nieuwslezer. Kijk je er enorm naar uit? Ja, ik, het lijkt me geweldig. Ik vind sowieso Ernst Sorkin heel goed. En wat, die, wat je al in die trailer ziet... dat hij meteen het dilemma van een nieuwslezer... heel goed weet te vangen. En enerzijds moet een nieuwspresentator een enker zijn. Iemand met een persoonlijkheid die wat van zichzelf laat zien. Maar ook jou heel erg uh, het nieuws vertelt op een objectieve manier. En dat bijt elkaar natuurlijk af en toe. Hè. Je en dat gaat een... enorm fout in de nieuwsroom. In de nieuwsroom gaat het sowieso heel erg fout. En daarom moest ik al... Ontzettend lachen, want het is een dilemma waar wij als nieuwspresentatoren allemaal mee. Kampen, wat laat je van jezelf zien ja. en wat niet? En ja, bijvoorbeeld niet je politieke voorkeur. En je ziet al bij hem gaat het, nou ja, hij is redelijk kritisch op Amerika. En dat, dat is wat hem ja. meteen uh, ja, duur komt te staan. Vandaag voor jou natuurlijk een enorm hectische dag. Ja. Je, wil, je moet ook rennen, vliegen. Je zit hier helemaal strak in de make-up, want je moet e nog honderd 100 keer, 100 <laughs> ja. keer op tv. Plot. Herken je dat ook, die hectiek? Ja, absoluut. Ja, ik, bedoel, ik heb de serie natuurlijk nog niet gezien, maar als ik alleen al naar die trailer kijk, bedoel, dan, dan, dan uh, zie je hectiek op een redactie, discussies over hele triviale dingen van, moeten moet, wat ligt daar op je nieuwsdesk, is dat een mobieltje, zou je dat niet even wegleggen, tot aan hele uh, diepgaande gesprekken over uh, uh, wat zijn nou eigenlijk, waar staat Amerika voor en wat laten we vanavond weer zien in het nieuws. En dat, ja. is, dat zijn de discussies die wij natuurlijk ook aan de lopende band voeren. Dus een beroemde serie is, is de West Wing. Uh, Michiel, weet ik veel hoeveel Emmys, 10, 20, nou ja, ontzettend veel prijzen. Uh, ik noemde net al een paar films, A Few Good Men bijvoorbeeld, um, The Social Network. Wat maakt hem nou zo goed die scriptschrijver in? Nou, ik denk dat wat Rick zegt over het dilemma, wat hij meteen herkent... het dilemma wat elke nieuwslezer heeft in een newsroom bijvoorbeeld... dat is dus iets heel herkenbaars en dat brengt hem en waarschijnlijk andere kijkers... meteen op een bijna realistische manier in een newsroom. He, je kijkt echt mee hoe dat er eraan toe gaat in een redactie. En of dat nou in de West Wing is, zoals we dan meekijken... In de Westwing, in het Oval office, in het Witte Huis. Nu kijken we mee in een nieuw Zoom. En ik denk dat wat Sorkin doet, is dat hij voor een groot publiek, die bijvoorbeeld in de Westwing de president nooit in levende lijven zullen ontmoeten, nooit naar het Witte Huis zullen gaan voor. Het grote Amerikaanse publiek is de West Wing. Dat is het Witte Huis. Dat is het zoals ja, het eraan toe gaat. Voor mij ook. En dat is dus zoals ja voor iedereen. Ja. En dat is zoals dus mensen zeg maar, daar overleggen, uh, walk the hallways, de walk and talks doen. Dat is zoals het presidentschap draait. Net zoals zeg maar een beetje hè, uh, Saving Private Ryan, niet van Aaron Sorkin. voor het eerst liet zien hoe je echt op het strand die day opgaat. Dat, ja. dat, en dat, ik denk dat dat zijn kracht is. Maar gaat het er ook zo aan toe? Want ik denk dus, ik heb de West Wing gezien, denk ja dat is die, ja. die Bartlett, dat was gewoon. Um, uh, Clinton en het gaat er zo. Is het in het echt? Is dat ook zo? Tot op zekere hoogte gaat het er zo aan toe. Want Sorkin uh, die die. die... Probeert, hè, probeert het slim te houden. Hij brengt echte real-life-issues... weliswaar vertaald, bijvoorbeeld... Hè, nine, de September 11-attacks... werden een, aanslag op een, een geplande aanslag... op de Golden Gate Bridge in uh, The West Wing. Maar hij brengt zo real-life-issues... in een fictieve serie. Het is een geschreven serie. Maar zo probeert hij dus... zeg maar het alledaagse leven... in een fictieve tv-show te brengen. En ja. ik denk dat hij daardoor veel meer ruimte heeft... dan bijvoorbeeld in een documentaire... om het echte leven te laten zien. Dat, dat creëert natuurlijk creatieve vrijheid... En daar maakt die enorm gebruik van. Ik denk dat dat heel knap is. Ja, en wat hij heel goed doet ook, is hij, hij bereidt zich enorm goed voor. Hè? Nu ook weer voor de newsroom. Ik geloof dat hij stage heeft gelopen op, op nieuwsredacties. Ja, bij, uh, vooral met, uh, bij Keith Oberman, zeg maar een links-icoon op MSNBC. Maar ook bij Chris Matthews, een ander links-icoon op MSNBC. Mm -hmm. Behoorlijke schreeuwlelijke mensen met een politieke mening. En dat wil Amerika. Hè? Zie de populariteit van mensen als Bill O'Reilly. En dan wordt deze Jeff Daniels, deze nieuwsanker als een wat bleke... Uh, nieuwsanker, Hij wordt de Jay Leno of nieuwsankers genoemd. Hij heeft nog nooit ergens een mening over geventileerd. Ja. Die wordt geconfronteerd met die behoefte bij het publiek van, laat nou eens zien, ben je nou eigenlijk pro of tegen Amerika? Dat is altijd een hele belangrijke vraag in Amerika. Of je, of je wel echt, zeg maar, een echte patriot bent. Ja. Nou, ja. En daar gaat die show dus voor een deel over. Um, de newsroom is ook weer typisch zorkinnis, zei jij net al, Rick. Ja, um, vind ik wel. Ja, ja want... ik, waar, ik heb de serie natuurlijk nog niet gezien, maar als ik alleen naar die trailer kijk, uh, hoe hij uh, al strooit met, uh, met feitjes. Weet je wel, Amerika loopt zo op de, uh, ...loopt zo achter in het onderwijs, staat zoveel op de ranglijst uh, als het gaat over uh, uh, ontwikkelingshulp. Nou, dat zijn allemaal van die uh, feitjes die Sorkin ook door de West Wing heen, uh, heen, heen gebruikt. En vooral ook de humor waarmee het gedaan wordt. Ja, dat is echt typisch Sorkin wat mij betreft. Even die feitjes, dat is dat heel bekend. Hij strooit met feiten, dat hoor je bijvoorbeeld ook in de West Wing. So, do you know what I'm going to get asked about probably at my first briefing today? The Department of Agriculture Report that will come out this morning saying that commodity prices are down 6% this year. And do I suppose the White House is going to respond to the farmers who are going broke? En I thought je might have a good idea for what I should say. How about food is cheaper and that's good? You're saying it's good that farmers can't sell what they grow for a living wage? No, as a matter of fact, I wasn't. I was saying that it's good that you can buy food for less than an entire wage. Ja, het is een super ingewikkeld verhaal over, over landbouw en, en over wat er yeah. goedkoper is. En, nou ja, het grappige is dat uh, zo gaat die hele serie door De yeah. West Wing oh, die st strooit met feiten. En het mooie is, Michiel, ik weet niet of jij dat ook ervaart. Uh, ik zit er met open mond naar te kijken. Maar ik snap de helft niet, en toch is het niet erg. Nee, dat maakt niet uit. Want je denkt dat Michael J. Fox bijvoorbeeld in The American President, of net zoals in de Newsroom, dat, dat het er zo de hele dag aan toe gaat. Hè? In, het, in de staf van een president of in de West Wing. dat daar, Natuurlijk komen, worden daar echte dossiers besproken en die liggen op tafel. Of het nou in het echte Witte Huis is, of in de West Wing. En dat is denk ik, hij speelt heel erg een beetje met realiteit en perceptie die wij hebben als publiek. En die perceptie wordt reality. Perception is reality, denk ik, in zijn shows. En ik denk dat hij dat dus... Het maakt niet zoveel uit dat je niet helemaal volgt de ins en outs van elk issue. Dat maakt niet zoveel uit. Daar heb je de president voor. Maar je kijkt met ogen van, wat gaan ze nu doen? En dat zegt zorgen ook altijd, hè? ik heb het niet zozeer over wie die mensen zijn, maar wat ze willen. En ja. dat probeer ik in mijn scripts naar buiten te brengen. Maar het wordt altijd wel teruggebracht, valt mij op, naar hele simpele zinnen. Zoals eh, net in het voorbeeld, maar ook eh, heeft Amerika in de serie op een gegeven moment een budgetoverschot. En dan vraagt de secretaresse van George, een adviseur van de president, van ja, mag ik, mag ik mijn geld terug als we dan toch een overschot hebben? En dan zegt George, nee, dat, dat, als ik dat aan jou teruggeef, dan ga je er helemaal dom, domme dingen van kopen. En dan zegt ze, nou, ik wil een DVD-speler kopen. Zegt, hij, Ja, die komt waarschijnlijk uit Japan. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus ik hou het geld eh, liever even in mijn zak. Ja. Waardoor je meteen eh, heel simpel krijgt uitgelegd eh, hoe dat zit eigenlijk, het consumentenbestedingen en het budget. Ja, heel lang verhaal en uiteindelijk stelt iemand één simpele vraag, waardoor je denkt exact. oh, dus exact. dat bedoelen ze. Ja. Wat ik ook heel erg opvallend is, misschien wel het kenmerk van producties van Aaron Sorkin, is die razendsnelle dialogen, Wordt eigenlijk eigenlijk aan één stuk doorgepraat vooral, ja. razendsnelle dialogen, knappe dialogen, even een fragmentje van waar je dat natuurlijk heel goed hoort, If A Few Good Men, met Tom Cruise. You, you don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Ja, en dat is een goed fragment, Jack Nicholson ja. natuurlijk, ja. die je die ook hoort. Um, Michiel, die, die raarste snelle dialogen. Dat, dat hele, ik bedoel, de West Wing bijvoorbeeld, is, is volgens mij is drie kwart dat ze door de gangen van, van het, het Witte Huis lopen. Alleen maar praten, praten, praten, praten, praten. Um, weet jij iets over hoe dat achter de schermen gaat? Want dat moet voor acteurs ook waanzinnig moeilijk zijn. Nou, die acteurs hebben zich goed voorbereid. En in de show is er een enorm budget. Ik geloof dat de West Wing een budget had van 6 miljoen per aflevering. Dan kun je dus een heel witte huis nabouwen, waardoor het allemaal echt wordt. 6 miljoen en je neemt dollar per aflevering. Per aflevering 6 miljoen dollar per aflevering. Dus dan heb je een ruim budget om niet alleen Rob Lowe salaris te betalen, maar ook gewoon nog eens een echt, zeg maar, min of meer echt witte huis neer te zetten en het na te spelen. En dat is denk ja. ik ook het grote verschil tussen Ernst Sorkin en de, de gemiddelde sitcom, die natuurlijk altijd in één studio afspeelt. Hè? Charlie Sheen zit gewoon op de bank, zeg maar in Two and a Half Men. Martin Sheen zat in een. Echt, quote, unquote echt witte huis in de West Wing. En ik denk dat dat de kijker, de slimme kijker, het is natuurlijk een beetje voor hbo publiek Het is een beetje bijna de VPRO, als ik het zo mag noemen, op BNN, de VPRO-televisie van Amerika. Pardon. Ja. Maar het is een beetje slim. Het is, he, je, je moet wat we, je, het is handig als je wat weet van de issues. Maar het is natuurlijk ook uiteindelijk worden die issues, wat Rick ook zegt, teruggebracht tot... you can't ja. handle the truth. Uiteindelijk wordt het teruggebracht tot een one-liner. Ja. Want Amerikanen zijn natuurlijk tuk op de one-liners. Maar het is wel grappig, als je nou naar de making-of van de West Wing kijkt... dan zie je dus dat ze die, die lange uh, gesprekken die ze in die gangen voeren... soms moesten ze dat dus wel eens op twee dagen opnemen. Dus dan hadden ze een cut ergens en dan de volgende dag moest het dan weer verder. En er zit dus één scène in de West Wing waarop uh, Alice en Jenny, dat is CJ, de persvoorlichter... in het de, de, de eerste deel van het gesprek in de gang uh, haar heeft tot op de schouders. En gewoon het tweede deel. is dat haar ineens een stuk korter. En is ze gewoon intussen naar de kapper geweest. Maar het is zo slim gefilmd en gemonteerd. dat je niet doorhebt uh, dat er inderdaad een ingeknipt is. Totdat je het dus nog een keer goed bekijkt. En dan ja. zie je dat. Even tot slot, um, Rick. Um... Heel veel politici zijn ook fan. Hè? Jack de Vries, uh, Samson, uh, Plasterk. Nou ja. Oh ja, dat wist ik niet eens. Ja. Ik, ik wist de Clintons en zo. Dat wist ik allemaal wel. Maar, ja, nou ja, maar in Nederland ook veel fans van de West Wing dan. Maar misschien wel meer dingen van Sorkin. Uh, ik kan me zo voorstellen dat je er als politicus nog aardig van opsteekt. Jij ook als nieuwslezer? Ja, zeker wel. Nou ja, wat, wat ik sowieso. Ik snap wel wat dat die mensen uh, aantrekt in de West Wing. Is, je ziet allemaal mensen met idealen. Hè, die echt ergens voor staan. En die proberen om die idealen waar te maken. En daar gehinderd worden door nou ja, goed compromissen die je nou eenmaal in de politiek moet sluiten. En ik als uh, kijker, als journalist, herken de dilemma's... die wij ook elke dag op de nieuwsvloer tegenkomen. En al die onderwerpen die spelen, al die actualiteiten. Hoe je daar, uh, hoe je daar elke keer maar weer mee moet omgaan en moet maar improviseren. Maar Nou ja, uh, deze, deze week gebeurde gisteren een overval op een juwelier. Weet je. En dan komt meteen uh, op de agenda te staan veiligheid van juweliers. Weet je. Hoeveelste overval is het wel niet. Die mensen sluiten daar toko's. Dat is natuurlijk niet meteen een politieke onderwerp. Maar uh, het gaat wel... Uh, Weet je, als één politicus roept dat de veiligheid van dit soort winkeliers in het geding is... dan wordt dat meteen een thema waar wij ook weer op moeten inspringen. Dus ik herken wel zeg maar, het idealisme en de, de wensen van de politici... En uh, ja, als, als... Opportunisme misschien. Ook, absoluut, <laughs> absoluut. Maar wij worden dan ook weer gedwongen om daarin mee te gaan. Tenminste ja. om daar verslag van te doen. En ja, sowieso leer en dat, ik er die ook spanning van. tussen ook bijvoorbeeld ja. media en, en politici zie je ook heel goed in... In the de West, West, West Wing. En dat gaat volgens mij ook in de newsroom gewoon weer uh, terugkomen. Het is ja. de menselijke ja. kant van. Het zijn, het zijn ook maar mensen die daar beslissingen moeten nemen... met dossiers in de hand. Maar het zijn natuurlijk uiteindelijk mensen... die allemaal hun eigen voorkeuren en uh, zwaktes en, en sterktes hebben. En dat, Ik denk dat die dat, dat Ernst Hork en dat heel mooi uitspeelt. Ja. Binnenkort dus... 2 juli te zien in Nederland. De nieuwe Aaron Sorkin, de Newsroom en West Wing. Ja, die kan je natuurlijk gewoon op internet vinden. Of gewoon kopen of, uh, ja, of lenen. FD, of, ja, <laughs> ik, ik, ik heb hem thuis liggen. Ik zit sterk over te verdenken om... Ja, van de regisseur van Patrick. Klopt. <laughs> om vanavond maar weer eens aan te beginnen. Dank heren. Dank Rick van Westerlaken. Ja. Die gaat nu weer heel snel het nieuws doen. Absoluut. En dankjewel Michiel Vos in Amerika. Snel even naar Frank. De halve finale is in de Europa League. Valencia tegen Atletico Madrid. Valencia, de aanvalsdrang niet beloond nog. Tot nu toe, het is bij beide wedstrijden rust. Valencia nog op 0-0, moet twee goals maken tegen Atletico Madrid. Anders gaan de Madrilenen naar de finale. Bij die andere wedstrijd, Atletiek Bilbao tegen Sporting Portugal. Ricky van Wolswinkel uit de rebound van een corner. 1-1 maakte hij. En daardoor was Sporting Portugal eventjes weer aan het dromen van de finale. Maar het staat inmiddels 2-1 voor Atletiek Bilbao. Ibai Gomez vlak voor rust maakt hij de 2-1 en daardoor gaan deze twee ploegen steven af in de tweede helft op een verlenging, tenzij er nog gescoord wordt. Dankjewel, Frank. Bert nog even uh, hier even kort over Den Haag, over het akkoord. Ik zit een beetje te volgen op Twitter. Ja. En daar had iemand een fantastische vraag. Vond ik van als er nu een akkoord ligt. Waarom zouden we dan een verkiezing houden? Omdat uh, het is wel een akkoord is, maar niet iedereen is met alles eens in het akkoord. GroenLinks, daar ging het debat waar we het toen straks over hadden... met uh, de Partij van de Arbeid en met de SP ook over. GroenLinks zegt, van we hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Maar dat betekent niet dat we het zo overeind laten uh, staan... ook als er straks na 12 september verkiezingen zijn geweest. Dan gaat er nog van alles veranderen. Dat snappen ze niet bij de SP en dat snappen ze ook niet bij de Partij van de Arbeid. Maar GroenLinks zegt, er moest wel wat gebeuren... want financiële markten enzovoorts enzovoorts. Over opportunisme gesproken, denk ik dan. Dat is een mening. Maar goed. Oh nee, een mening. Help. <laughs> Daar doen we niet aan. Dankjewel Bert. Zometeen langs de lijn met Jack van Gelder.